10 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne hebben de regering van president Janukovic en de oppositie een akkoord bereikt. Het parlement heeft onder meer ingestemd met onvoorwaardelijke amnestie voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken, Zagashenko, moet opstappen. Verder heeft president Janukovic gezegd dat er vervroegde verkiezingen komen: een regering van nationale eenheid en herziening van de grondwet. Vanavond werd ook bekend dat oud-premier Timoshenko mogelijk snel vrijkomt. Of daarmee de protesten van de baan zijn, is onduidelijk. Demonstranten op het onafhankelijkheidsplein in Kiev... hebben oppositieleider Klitschko uitgefloten toen hij daar een toespraak hield. Venezuela sluit zijn consulaten op Aruba, Curaçao en Bonaire. De reden is de aanslag die vanochtend zou zijn gepleegd op het consulaat op Aruba. De politie van Oranjestad bevestigt dat een man met de Venezolaanse nationaliteit vanochtend vroeg met een auto het Venezolaanse consulaat door de voorpui is binnengereden. De schade is aanzienlijk. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van een aanslag of een ongeluk. De verdachte was onder invloed van alcohol. Voor het consulaat op Aruba protesteren Venezolanen al een paar dagen tegen hun regering.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 In de eredivisie van het betaald voetbal stond vanavond één wedstrijd op het programma. In Den Haag speelde ADO tegen go Out Eagles uit Deventer. In het Kyocera-stadion werd het 3-2 voor ADO. Het weer. Aan de kust een enkele bui. Landinwaarts brede opklaringen. Minima vanachter rond 2 graden met kans op vorst aan de grond. Morgenochtend wisselend bewolkt en enkele buien. Smiddags geregeld zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, dit is langs de lijn van vrijdag 21 februari. De dag waarop de Nederlandse shorttrekkers een medaille wilden pakken op de aflossing. Maar vlak na de start ging het al fout. En nu is dan de 6,5 minuut van de waren begonnen gelijke valpartij. Oh, Kazachstan. Speelt gelijk een rol en er moet afgetikt worden. Wat een begin van deze finale. Nederland laat zich ringen horen, want er was een aanvaring... en Nederland ligt op de grond. En over shorttrack komen we straks uitgebreid te spreken. Op de lange baan verliep de ploegenachtervolging soepel. De vrouwen rijden morgen de halve finale. De mannen kleineerden polen en staan nu al in de finale. Het was lekker om even zo de laatste rit even wat harder aan te gaan... En, uh... Een kleine voorbeeldrace voor vanmorgen neer te zetten. En dat, uh, het was een goede, solide rit. Ook de halve finales in het ijshockeytoernooi komen uitgebreid aan bod. En natuurlijk is er aandacht voor de Nederlandse eredivisie. Zondag de topper FC Twente tegen Feyenoord. De Rotterdammers kunnen bij winst wellicht weer naar de eigen titelkansen kijken. Al vindt Ronald Koeman de trainer Feyenoord geen kampioenskandidaat. Nou nee, minder. Want wij staan 7 punten achter uh, nummer 1. Dus ja, dan heb je in dat opzicht weinig te vertellen. En tussendoor gaan we het ook nog hebben over de assistenten van de aanstaande bondscoach, Guus Hiddink. Maar eerst het voetbal van vanavond. ADO, Go Ahead Eagles, eindigde in 3-2. Arman Afzoroglou volgde die wedstrijd. Arman, uh, ADO de hele wedstrijd voor, maar tegen het einde toch nog moeilijk. Geef ik dan een goede samenvatting? Ja, maar ik moet daarbij ook zeggen dat de zegen van ADO vandaag niet helemaal verdiend is hoor. Want je hebt gelijk, ze stonden de hele wedstrijd voor. Ze kwamen na vijf minuten al op 1-0 door een doelpunt van Van Duinen. Die helemaal alleen de keeper naar de keeper mocht en ook beheerst afronden. En daarna werd het al heel snel 2-0 ook binnen het kwartier. En voordat de wedstrijd goed en al begonnen was, liep Gohead dan ook al een beetje achter de feiten aan. Maar Gohead had wel het beste spel van deze wedstrijd. En ze kwamen ook steeds wel terug. Maar net die laatste goal ontbrak om het hier gelijk te trekken. En dat had de ploeg van Foukebouw eigenlijk wel verdiend. Maar goed, op basis van wilskracht en op basis van het gevecht... wat de ploeg uit Den Haag heeft geleverd... verdienen ze die drie punten misschien ook wel. Was het een goede wedstrijd? Nee, het, was, het is degradatievoetbal. Hè. Het, is, het, het, was, ja, het ADO stond zeventiende voor deze wedstrijd. go Ahead wel een paar plaatjes hoger, twaalfde. Maar het verschil tussen de ploegen is maar vier punten. Ja, dat zijn dus, omdat het onderin zo dicht bij elkaar zit allemaal... Zijn het dus ploegen die de punten allebei heel hard nodig hebben. En dan levert zelden goede wedstrijden op. Voorafgaand hadden beide trainers ook nog eens gezegd dat het hen, uh, voor hen belangrijker was om de nul te houden dan om te scoren. Dus ik was al bang voor een heel verdedigende wedstrijd die in 0-0 zou eindigen. Maar omdat er zo vroeg gescoord werd, werd het wel leuk om naar te kijken. Veel acties voor beide doelen en veel doelpunten dus ook. Hartman, bedankt. Oké. Okay. In Sochi was de dag van het short-track. Nederland had op drie onderdelen kansen op medailles... maar er is geen enkele medaille bijgekomen. We nemen de dag door met Dave Steeg, voormalig short-tracker. Goeiedag. Uh, Goedenavond. Weer terug in de studio. Um, we beginnen met de aflossing. Het startschot klonk. En toen? Ja, er waren inderdaad een paar passen gedaan. En uh, nou, bij het derde blokje lag Freekel uh, onderuit. En uh, twee blokken verder ging de Chinees ook nog mee. Hoe kan zoiets? Ja, ook kan zoiets. Uh, je ziet Freek wel gewoon inhouden bij de start. Uh, die die Chinees was gewoon voor hem, maar gaat iets naar buiten. Er de, de, de, was een beetje een, een, een strijd tussen, tussen de Russen en uh, tussen de Chinezen. Dus die Chinees stapt ook nog naar buiten toe, waardoor die ook nog richting Freek gaat. De Kazach op 4 die, die, die, die drukt gewoon heel hard naar binnen toe, waardoor die, die Freek eigenlijk gewoon plat drukt. Ja, daardoor zat er gelijk een valpartij. En uh, was eigenlijk uh, einde wedstrijd in ieder geval voor goud en uh, zilver. Ja, had er eigenlijk iemand schuld aan? Nou ja, wat, hoe ik het zo terugstop beelden was dat zeker de Kazak, zeker de schuld uh, aangewezen. Uh, in het reglement staat zo dat, je, dat de starter uh, mag terugschieten uh, voordat, als er een valpartij is voor het uh, kopblok, de apexblok. Dat is het hoogste blok in de bocht. En uh, nou, Freek lag daarvoor en de Chinees viel zelfs op het uh, apexblok. Dus uh, dat betreft had de starter zeker terug moeten schieten. En, en, en niet alleen uh, in, in, nu in, in voordeel voor Nederland, maar zeker een, uh, een Olympische relay-finale uh, is, is het gewoon zo niet waardig. Het is gewoon zo geen mooie finale meer. We komen er zo op terug. Uh, het was dus deze treus. En, uh, we hebben een reconstructie met alle hoofdrolspelers van Edwin Cornelissen. Story. De Palace even na half elf in de avond een heksenketel. Victor Aan heeft eerder op de dag al goud behaald. Voor Rusland. En nu nu moet de kroon op het werk komen voor de Russen. Maar de Nederlanders willen daar een stokje voor steken. Rusland de favoriet. Maar waartoe is Nederland in staat? De start. Zes minuten sensatie. Vijf ploegen op het ijs. Het strijden om de startposities. We zijn een paar tellen onderweg. Gaalpartij Nederland meteen. En daar ligt Freek van der Wart. Dan leg je bij blok 3 onderuit. Ik kon er ook niks aan doen. Ik... Ik zie de twee binnenste zie ik, uh, vechten voor de eerste plek en ik denk ik ga mooi even neem afstand voor ze, laat ze even uitvechten. En dan gewoon een plek drie ertussen en ineens lag ik. En gaan we door. Er is gewoon een regel om hem ook af te schieten, maar dat is niet gebeurd. We gaan door. Dat is uh, de regels uh, die stellen heel duidelijk dat uh, mocht er uh, contact zijn en een valpartij voor uh, de Apex blok, zoals we dat noemen, hè, blok vier dan behoort de scheidsrechter, of in ieder geval, in dit geval de starter, terug te schieten. En dat, dat deed hij niet, nee. Waarom start de scheidsrechter niet opnieuw? Ik denk dat hij met zijn hoofd al zat, oh, gelukkig, mijn laatste schot uh, snel naar de caviar en de whisky, denk ik. Ik weet niet waar hij aan dacht, maar in ieder geval niet aan het schaatsen. Maar dit is ongelooflijk. Dit is zo'n ongelooflijke gave sport en tegelijkertijd zo'n ongelooflijke kaassport als dit soort zaken gebeuren. En uh, ja, dan heb je echt zo'n haat En dan denk je, hè, heb ik nou die 1200 dagen hiervoor gewerkt... om dat door een starter die niet loopt op te letten uh, uh, te vergooien? En dat, dat maakt het zo moeilijk. Er volgt een inhaalrace samen met China dat ook gevallen is. De prooi is Kazachstan de minste broeder in de finale. Die moet te pakken zijn. Je weet dat die Kazach op het eind wel doodgaan. Maar dan moet je wel uh, die Chinezen ook uh, uh, kapot hebben... En, uh, wij deden het werk eigenlijk voornamelijk voor de Chinezen. En je moet de Chinezen er eigenlijk voor hebben dat wij ze op kunnen jagen. Ja, we liggen nou ja, op een gegeven moment uh, denk ik een, een zes seconden achter. En uh, nou ja, dan proberen we meteen het verschil in beeld te krijgen van uh, nou ja, dat, die ronde na ronde na ronde. 5,8, 5,6, 5,2, 5... 8, 5, 6, 5, 2, 5. Vier, en op een gegeven moment, oké, okay, die Kazakken gaan we pakken. En nu is de strijd om de bronzen medaille volledig open, want Nederland passeert Kazachstan en ligt vierde. En zo wordt het een strijd om het brons tussen Nederland en China. Alleen, uh, we zaten ook nog een beetje te kloten met die, uh, met die Chinezen. Moeilijk om het allemaal te volgen, Nederland op de derde plaats. Ja, nee, zeker. We hebben volgens Reden wat waardbaar, maar... Uh... Nederland weer naar vier. De Chinezen zijn er langs gegaan. Langs Breusma. En die moet nu alles geven. En dan uh, verkoot je in de laatste weer rondes. Twee rondes waar nog maar één rijder actief mag zijn. Daar moet het gat worden geslagen, daar moet het brons worden behaald. En normaal gesproken is het Chinky Knecht die het af moet maken. Maar... Het was zo'n heksenketel dat we elkaar niet konden bereiken wie wanneer moest finishen. En daar kwam precies uit dat Daan de laatste twee moest doen. Die met zijn virusinfectie het minst wit was eigenlijk van ons allemaal. Ik kom net terug van dat virus. Dus uh, ik ben best wel heel snel en, uh, en best wel heel goed weer... Uh. Maar ja Dan moet ik de laatste twee rondjes rijden. Ja, dat is het domste wat je nu kan doen. Daar ben ik gewoon niet fit genoeg voor. Ik denk halverwege uh, hebben we gewoon niet, niet slim gedacht. We hadden gewoon moeten rekenen. En één iemand een keer één rondje laten rijden. En dat soort dingen. Zodat wij gewoon op, uh, weer op mij uitkomen zeg maar, met het einde. En dan uh, maak je gewoon een goede kant. Maar uh, de, we hebben niet gerekend. En we hebben gewoon uh, we hebben gewoon te klaar. Ze dus zouden even één serie naar twee ronden moeten gaan. Maar het is heel, heel, heel simpel. Het, het, er komt zoveel op het moment op je af. Hè? En, uh... Zowel bij mij als bij die atleten. Dan, dan, dan is het heel moeilijk om even cool daar uit te rekenen wie waar eindigt. En wat ze dan moeten doen. En ik probeerde het nog een keer aan te geven. Maar ik merkte het, het kwam niet over. En dan, ja, dan houdt het op. En dat maakt het zo moeilijk. Ik probeerde Shink ook, uh, ook te bereiken die laatste rondes. Maar ik kreeg precies een andere kant. En ja, Jeroen probeerde ons ook te bereiken. En die kon er ook niet tussendoor komen. Elke keer als ik naar Jeroen keek, keek Jeroen weer naar Freek of naar Daan. Ik riep nog. Nou, laat mij niet de laatste twee rondjes rijden. Want ik kan niks meer. Maar ja. En dan, dan moet je heel snel kunnen schakelen. En dat uh, hebben we net niet kunnen doen met, uh, met Shinky. Peke was in de baan, Niels was aan de andere kant. En die kon alleen bij Daan uh, bereiken. Dus dat die over de grond moest komen. En dan, uh... Dus ik snap niet dat ze daar uh, dan aan mij uh, overlaten. Maar ja, dat, uh, ach, dat is gewoon de, de rit en uh, alle teleurstellingen. De gouden medaille lijkt toch wel weer een prooi te gaan worden van de Russen. Die zijn binnen en Nederland gaat vierde worden. In een finale die vanaf het begin bedorven was. We zien Shinky Knecht meteen het ijs afgaan. Ja, nee, dat heb ik al lang aan het zoeken. Er, was een, er is niks gebeurd verder, in mijn opinie. Dus je uh, hoeft ook niet te wachten op een disqualificatie of iets dergelijks. Zijn ploeggenoten liggen lang uit op het ijs. Een ultieme kans op een Olympische medaille is verkeken. Dan ga je even wat je waard bent. Moet je vierde? Ik, ik vind het niet erg om vierde te worden als we gewoon echt afgereden worden door drie teams, maar dit is, ja... We hebben niet kunnen laten zien hoe goed we zijn en dat, dat steekt nog het meest, denk ik. Wat gebeurt er dan in de afloop? Zoek je elkaar op? Praat je met elkaar? Uh, nee, eerst niet. Nee. Iedereen is wel even klaar uh, met iedereen, denk ik. Ja? Ja. Iedereen eerst even zelf de klap verwerken. Ja, daarom. Uh, hier hebben we het niet voor gedaan. En, uh, ja, ik kan er nog niet bij, eigenlijk. Eigenlijk het enige wat je nu kan doen is even als team even elkaar een beetje helpen. En uh, misschien vanavond... Uh, met elkaar helemaal knijterlam. <laughs> het proberen weg te drinken, maar ik denk dat je dit niet wegdrinkt. Samen incasseren? Ja, het hoort er helaas bij. Ik kan misschien iets te goed incasseren als ik iets, iets, beter, uh, uh, iets minder goed kon verliezen. Had ik misschien wat meer gewonnen in mijn carrière. Maar aan de andere kant, uh, we moeten gewoon rustig blijven en eventjes uh, tot onszelf komen. Uh, ik ben even, het is alleen maar verslagenheid op dit moment. Ja, en uh, dat was een bijdrage van Edwin Cornelis. Ik praat verder met Dave Versteeg. Um, ja, het ging dus niet alleen aan het begin fout, maar ook aan het einde. Hoe, hoe komt dat? Is dat paniek? Ge geen onderling contact? Ja, ik denk, ik denk wel dat er een beetje onrust uh, gekomen is in het team inderdaad na de val. Dat, dat, dat, ja, dat, dit heb ik zelf ook nog nooit zo meegemaakt. Hoe belangrijk het, is het dat de laatste man ook werkelijk de laatste man is? Nou, dat, dat, op zich is dat niet zo heel belangrijk. Als je gewoon vier fitte mensen hebt, kunnen ze in principe allemaal wel finishen. Maar het, het was natuurlijk al bekend bij Daan dat hij gewoon een, inderdaad, een virusinfectie heeft gehad. Dat hij van een, ja, toch wel een grote achterstand weer zo snel terug is gekomen om gewoon weer fit te zijn. Om goed te kunnen zijn in de relay, maar niet om uiteindelijk ook nog te kunnen finishen. Kijk, normaal rijdt Daan uh, zeven keer en als je finish rijdt je acht keer. En dat is die, ene laatste, die laatste keer dat, dat ga je er echt wel voelen. Um, uiteindelijk moet er toch wel iemand op het ijs zijn die natuurlijk dan de leiding neemt. Ja, en, en een eigen, aanvoerder. Van een een aanvoerder. En, en dat is uiteindelijk toch niet gebeurd. Uh, het, het is natuurlijk een heksenketel. Je bent in het gevecht. Maar uiteindelijk moet je wel uh, rustig kunnen blijven. En uiteindelijk wel de juiste beslissingen kunnen maken. Want dan had Brons er zeker nog in Want er heeft gewoon meer in gezeten. Ja. ja, absoluut. absoluut. Um, nog even terug naar het begin. Had die race afgefloten moeten worden? Ja, 100%. procent. Jij zei er dus straks. De scheidsrechter mag terugfluiten. Hij hoeft het niet te doen. Het, het is zijn beoordeling. Of is het ja. gewoon als het voor dat eerste blok gebeurt. Dan moet hij. Ja, kijk, normaal gesproken, dan, dan, hij, hij, hij moet hem gewoon terugfluiten, als er natuurlijk zeker in zijn ogen wat gebeurt. Maar blijkbaar heeft, heeft hij uh, aan de andere kant op gekeken of, of heel iets anders gezien wat wij zien. Waardoor hij niet uh, de beslissing heeft gemaakt om terug te fluiten. Ja. De, uh, deze uh, aflossingsploeg was het speerpunt van uh, het short trek. Uh, daar moest het mee gebeuren. Je merkte wel aan alles dat de teleurstelling ontzettend groot was. Ja, bij, bij mij ook. Het, het, het, maar zeker maar als, je, als je ziet zeg maar, dat er een paar, een paar stappen gedaan zijn. En dan, en, en dan op je gat liggen. En, en dan zit je echt te wachten van nou, nu wordt er overnieuw gestart. En dat gebeurt niet. Ja, dan zie je eigenlijk al dat de, dat de cover, de cover zeg maar, dus het, het dek op elkaar. Dat daar totaal geen rekening mee is gehouden voor de eerste bocht. Uh, ik heb dat bij de dames wel eens gezien, inderdaad, als ze van starten zijn. Dat, dat, dat zeg maar de Sanne van Kerkhof, dat de nummer 4 schaatsen, gewoon achter de, de, de startfraude dan staat van je urine te En Je hoeft en dan, alleen maar af te lossen. En, en dan rijdt ze eigenlijk het eerste stukje even mee voor de, om eigenlijk de eerste bocht even in de gaten te houden. En dat is nu ook, ook niet gebeurd. Maar ja, drie kilometer is een heel andere start als een vijf kilometer. Ik heb het ook nog nooit zo gezien. Ja. Um, ja, er werd al gezegd: 1200 dagen, waar heb ik het voor gedaan? Ja, is, het, is het allemaal voor niks geweest? Nou, ja. Kijk, op, op dit moment is het gevoel wel zo. Uh, uiteindelijk, als je natuurlijk gaat terugkijken... hebben ze natuurlijk wel een hele mooie speler gereden. Uh, maar het had veel mooier kunnen en moeten zijn. Uh, dat betrekt... Een bronzen medaille voor Shinki Knecht... is eigenlijk voor deze ploeg te weinig, zeg je? Of, op de, als, als ik zie wat, wat, er, wat ze hebben laten zien, ja. Ja, die, die relay-medaille voor de heer had er, had er echt in uh, gezeten. Ja. Voor de Russen was het natuurlijk een topdag. Victor aanpakte eerder al het goud op de 500 meter. Uh, en nu wonnen de Russen de aflossing. Dus die hebben dit toernooi overheerst? Ja, absoluut. absoluut. Uh, hij, eigenlijk doet hij hetzelfde uh, wat Charles Hamelin... vier jaar geleden deed in, in eigen huis in Vancouver. De, de 500 meter winnen en uh, inderdaad... Een, een half uur later de relay uh, winnen met zijn team... Uh, ja, kijk, Anne is natuurlijk gewoon een fenomenale schaatser. Dat betreft 500 meter zat het ook wel mee, hoor, vond ik. Uh, hij zat op 4 inderdaad wel te wachten, te wachten, te wachten. Maar als nummer 2 en nummer 3 niks doen... dan wint Anne de 500 meter niet. niet. En, en, en nu zat hij inderdaad te wachten en, en, en er gebeurde wat voor hem. Ja, dan, dan is hij gewoon zo verschrikkelijk goed en rap... dat hij het uiteindelijk de, met de overwinningen vandoor doorgaat. Is hij de top... Heeft Rusland er goed aan gedaan om hem binnen te halen, zal ik maar zeggen? Ja, nee, absoluut. absoluut. Dat, dat, is, dat blijkt wel anders dan... Uh, had, had Rusland geen, uh, geen goud gewonnen met de relay. Ja. Uh, Sjinkie Knecht en Freek van der Wart haalden het niet op die 500 meter. Uh, van der Wart zelfs al in de kwartfinale is eruit. Uh, Shinky werd laatste in de B-finale. Ook, ook daar denk je, van, daar had meer in gezeten. Ja, zeker bij, uh, bij, bij Sjinkie. Uh, ik, ik denk ook dat hij op een gegeven moment... Uh, ja, wat traag weg was. Had de eerste keer dat die valse start. Was die, was die heel goed weg, maar toch nog heel geen rap. risico meer natuurlijk. Nee, daar kan je geen risico meer nemen. Ja, dan loop je achter de feiten aan. En, en eigenlijk, uh, reed je eigenlijk op dat moment ook het snelste rondje van bijna het hele toernooi. En toen hij het dicht reed. En toen reed hij eigenlijk de Engelsman op dat moment dat een misser uit de bocht. En, en, en dan reed hij precies op. Waardoor hij al zijn snelheid weer kwijt was. Waardoor hij niet gelijk achter de, de, de Chinees kon kruipen. En nog steeds de, de achterstand had van een, van een twee meter. Eh, anders zit je gelijk in zijn kont met nog anderhalf rondje te gaan. En dan, en dan met Shinky met zijn, met zijn finish had hij absoluut een kans gehad om, uh, om naar de finale toe te gaan. Ja, en en nu, uh, ja, nu bleef hij eigenlijk steken. daar. Uh, moest je eerst het gat weer dichtrijden, Dan mm -hmm. kwam hij te laat. Goed, we gaan naar de vrouwen. Daar haalde Jorien Tumors het niet op de duizend. Ze werd in de halffinale uitgeschakeld. Het was trouwens een drukke dag voor haar, want ze kwam in ook naar actie op de lange baan. En dus praat ze ook nog met Edwin Cornelissen. Jorien, ja, neem ons eventjes mee door jouw dag. Die begon op de lange baan. Uh, hoe was het daar? Ja, nou relaxed. Uh, goed begonnen, een goede warming-up. Uh, Ontspannende wedstrijd in en uh, ja, een mooie race gereden met de meiden. Ja, olympisch record, dus het ging hard. Ja, zeker. Het was... Uh... Het ja, was gewoon uh, ja, een goede race, denk ik. Dus. Ja, dan heb je eigenlijk nauwelijks tijd om daar uh, echt uh, mee aan de slag te gaan te evalueren, te praten nog met die meiden, want je moet meteen weer weg, hè? Ja, ja ik ben meteen doorgegaan. Uh, want uh, ja, binnen 40 minuten moest ik hier warming even wat ijsgevoel op doen. Dus uh, dat is ook wel even belangrijk. Ja, dus dan gaat die klap uit. De shorttrack ze aan. Uh, is er even wennen aan het gevoel dan of gaat het gewoon uh, ja, automatisch? Nou, eigenlijk momenteel gaat het lekker dus, uh, ja, ja. Ja, dan zagen jullie dus al heel snel weer op het ijs staan. Uh, en dan moet de knop om, ook voor, uh, voor deze wedstrijd. Wat neem je mee uit die lange baan? Goed gevoel dan? Nou, eigenlijk niet. Ik sluit de twee werelden wel heel erg uh, apart. En... Uh... Dus ik sta gewoon een nieuw wedstrijd eigenlijk. En dan begint het hier in de kwartfinales. En toen dacht ik, oe, het moet uit de tenen komen. Of was het gewoon omdat het een hele snelle rit was? Het was sowieso een hele snelle rit. En ik probeerde uiteindelijk buitenom. Wat wel lukte, alleen net iets te weinig ontspanning in mijn eigen techniek. Waardoor het nog iets meer harder werken is tijdens zo'n snelle rit. Ja. ja, en moest je alle zeilen bijzetten om de Japanse nog te verschalken. Maar ja, dat lukte. Vervolgens de halve finales. Ja, natuurlijk het grote doel in finale. lukt dan nog niet. Nee, met de finale ik was gewoon niet scherp genoeg. Ik merkte dat ik ontspanning zocht om toch wat meer te herstellen ook. Alleen ontspanning zocht ik ook te veel uh, mentaal eigenlijk. En uh, toen stond ik tijdens de rit, merkte ik gewoon dat ik het niet kon oppakken. En uh, ja, dan uh, laat je iets te makkelijk uh, die Amerikaanse binnendoorkomen. En dan, ja, daarna kon ik gewoon niet schakelen in de race. Dat was wel jammer. Dan ben je dus aangewezen op een B-finale, wat een aparte wordt met slechts één tegenstander. Ja, nou ja, er waren wat uh, disqualificaties, dus dan kom je met twee in de B-finale. Dat is het enige wat je kan doen, is winnen. Dus, uh, ja. Ja. Wordt het dan een heel ander soort race? Want ja, je, je hoeft maar naar één persoon te kijken eigenlijk. Ja, dat is een heel anders race dan met vier jaar. Ja. Wat doet dat jou als je die, die race dan wint en uiteindelijk dus uh, vijfde wordt? Nou ja, vijfde is natuurlijk een mooi resultaat. Alleen uh, ik had gehoopt nog die medaille te halen. Allee, ja, ik, ik schaats gewoon wel goed. Uh, mooie reeks gereden hier, uh, alleen helaas geen medaille. Nee. Uh, en zo'n dag met die combinatie, hoe is dat bevallen? Nou, uiteindelijk wel goed hoor. Je, het is gewoon hoe je er mentaal in staat. En uh, ik denk dat het prima verloopt is. Hoe sluit je dit Olympische toernooi nu af? Nou ja, ik ben nog niet klaar, hè. Morgen moet nog een dag. Ja, maar op de short track dan, hè? Nou ja, jammer. Gewoon uh, goed gereden overal. Alleen, uh, ja, geen uh, medaille. Via, of via maar Geen medaille. Althans bij het short track niet. Want het zaalde natuurlijk wel goud bij het lange baanschaatsen. Uh, Dave, wat vond jij van Jorien ten vandaag? Nou ja, eigenlijk Jurien geeft het zelf natuurlijk ook al wel aan dat ze gewoon uh, ja, in de halve niet scherp genoeg is. En uh, ja, waar dat dan aan ligt, uh, een beetje, daar kan je natuurlijk aan de trant gaan terugkijken. Van ja, ze hebben natuurlijk wel uh, een redelijke inspanning gedaan, ook in, in de kwartfinale. Waar ze dus echt wel eventjes, dat uh, ze ook een klein missetje nog had begeven, maar door echt uit de tenen moest komen om uiteindelijk de halve finale te halen je hebt natuurlijk daarvoor al een inspanning gedaan op de se. Kijk, dat, uh, het, het kan allemaal wel, maar het, het, het neem je wel mee. Het, het, het voel je uiteindelijk wel. En uh, je andere tegenstanders zijn eigenlijk allemaal wel een stukje frisser. En misschien ook mentaal wel een stukje frisser. Uh, omdat ze eigenlijk pas één keer hebben gereden in kwartfinale... en dan de halffinale nog misschien wat scherper staan. En, ach, maar dat is natuurlijk altijd achteraf kijken en... en, en terugredeneren, want als Juri natuurlijk een medaille pakt... Uh, dan, duizend mee, dan zeggen ze natuurlijk allemaal van... ja, dat kan allemaal. En, en, en ik denk zeker... Uh, hoe zij natuurlijk de b finale nog weer reed, dan, dan en eigenlijk die Canadezen... toch ook echt wel probeerden om uiteindelijk de... de te winnen... die eigenlijk de finale had moeten halen omdat uh, ze zelf eigenlijk, uh, ja, valt eigenlijk zomaar ineens in de laatste bocht. Uh, dus dat zegt al genoeg over Jurien dat ze eigenlijk uh, tactisch gezien uh, uh, niet, niet scherp geweest is. Ja, vind jij dat ze een keuze had moeten maken tussen lange baan en short track? Nee, achteraf gezien niet. Uh, als je ziet natuurlijk dat ze inderdaad uh, nou, toch om, uh, op een hele mooie manier goud wint op een 1500 meter, gewoon met een superrace. En, uh, en uiteindelijk uh, die dag ervoor had ze nog geen lange baan gereden, maar eigenlijk... ook daar tactisch, zeg maar, in de finale... als het nog even wat scherper had geweest... en meer van voor had gebleven... niet ineens uh, van, van één terug had gevallen... naar 4-5, had ze daar ook een medaille kunnen pakken. Nou, dat is wel heel uniek geweest natuurlijk. Op zaterdag, ja. uh, shorting-medaille... 1500 meter in de dag op de lange baan. Maar ja, dat is helaas niet zo geweest. Maar... Als je natuurlijk overal bekijkt wat voor uh, resultaten ze haalt... Zeg maar, uh, op de short-track afstanden, over drie afstanden... heb ze natuurlijk wel gewoon uh, echt laten zien dat ze, er, dat ze er thuis hoort. En daarom zeg ik, de top acht zit gewoon zo dicht bij elkaar. Dat kan ja, inderdaad geen medaille zijn tot, tot misschien wel drie medailles ja. Je vindt dat ze ook de komende jaren die combinatie best kan blijven doen? Ja, dat denk ik wel. En dat, uh, ik, ik denk zeker met een uh, Jeroen Otter als, als, als coach daar uh, voor haar, dat ze het, uh, dat redelijk goed voor haar kan uitstippelen. En, en, en haar heel goed kan inschatten wat ze wel of niet kan. Ja, je moet daar een keuze in maken wat je wel doet en wat je niet doet. Je kan niet alles doen. En dat hebben ze het uh, ja, ander uh, jaar ook, minstens vorig jaar natuurlijk ook zo gedaan, dat ze inderdaad uh, de, de, de EK. Short track verkoos boven de EK lange baan. En dat vonden mensen natuurlijk ook vreemd. Dat is natuurlijk, ja, EK een eigen land. Uh, maar goed, het, ze is een short en, en dat is haar sport. En daarvan, daarvan uit... Uh, Misschien is Max, ook... wel dat was haar sport. Nou ja, ik, ik, dat, dat, dat kan je natuurlijk denken. Maar zo denkt zij er natuurlijk anders over. Uh, je moet niet vergeten dat zij vanuit de short track... zeg maar hard schaats op de lange baan. En als je natuurlijk ineens uh, een hele om, omzwaai hmm. maakt... Uh, dat je alleen maar gaat lange banen kan ook de prestaties ineens wel een heel stuk minder gaan worden. Ja. Staat shorttrack nu definitief op de kaart in Nederland? Ja, dat mag ik wel hopen. Ik denk wel dat we iets moois hebben la laten zien uh, daar in, in sortie. En zeker hoe, uh, hoe geweldig de sport kan zijn. Maar ik denk wat belangrijker is uiteindelijk... Uh, dat, dat dat naar schatend Nederland is natuurlijk heel erg gericht op een lange baan. Maar uiteindelijk dat je... Uh, een shorttracker kan gewoon heel makkelijk de overstap maken naar de lange baan. En denk ik je vanuit... Je de denkt vluit... dat er meer komen? ja, ik, ik denk het wel, maar ik denk als je als, je, als jeugd moet, als je begint met schaatsen, ga gewoon lekker shortrekken en daar vandaan ga je ook lange banen en uiteindelijk maak je de keuze als je zegt nou lange baan vind ik leuker, je kan blijven shortrekken als training, maar je hebt gewoon een achtergrond om op een gegeven moment die variatie, die disciplinevariatie te pakken... ook qua prikkel, om het eigenlijk goed op de lange baan te worden. Er is genoeg opvang op de Nederlandse ijsbanen... om uh, uh, in short track uh, aan de bak te komen? Nou ja, hier en daar zitten de sommige ijsbanen best vol. Want wat dat betreft, uh, er wordt ook redelijk wat uh, geijshockeyd natuurlijk... Uh, hier en daar in, in oh. Nederland met, met clubs... die uh, ja, toch ook wel vaak de avonduren allemaal inpikken. Uh, ja, er zal misschien... Uh, kijk, een, een 30-60 baan uh, in Nederland, dat uh, kost niet zo heel duur, uh, lijkt mij. En, en misschien een andere op. ...opzet daarvan dat je beter omgaat met de ruimte die je hebt... ...om uh, uiteindelijk meer faciliteit te kunnen bieden voor de, voor de shorttrack. Dave Steeg, bedankt voor je komst naar de studio... ...en uh, bedankt voor alles wat je vandaag gezegd hebt en verteld hebt over shorttrack. Graag gedaan. Geen medailles in het shorttrack dus... ...en dus moeten we het maar weer hebben van het lange baanschaatsen. Vandaag was het de ploegenachtervolging... ...en de Nederlandse ploegen voldeden volledig aan de verwachtingen. De vrouwen plaatsten zich overtuigend voor de halve finales, morgen... ...en de mannen bereikten al de finale, ook morgen... De manier waarop was indrukwekkend. Het zag er ontzettend gemakkelijk uit. Steven Dadebouwt daarover met Koen Verwij. Ja, Koen. Dit ziet er aardig feilloos uit vandaag. Ja, het was goed. Het, uh, ik had iets minder de benen... maar het was lekker om even zo de laatste rit even wat harder aan te gaan... en uh, een kleine voorbeeldrace voor uh, morgen neer te zetten. En dat, uh, het was een goede, solide rit. En dat, uh, dat, hadden, dat hadden we even nodig vanmorgen. Ja. Want in die rit tegen Polen, ja, hoe, diep, hoe diep gaan jullie? Nou ja, niet helemaal. Maar uh, het is wel zo als je, zoals ik had nu iets mindere benen, dan uh, weet je mooi aan te passen. Ja. En dan, uh, dan gaat het gewoon goed. En het zit gewoon zo goed ingeslepen dat, uh, dat we gewoon lekker kunnen rijden. En uh, ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Ja. Uh, het is, het is teamwerk, hè? Uh, is er wat dat betreft niks op aan te merken vandaag? Of hebben jullie nog wel puntjes waarvan je zegt van ja, daar moeten we wel op letten morgen? Nee, er was niet veel op aan te merken vandaag. Nee, het was uh, ja, zoals we zoals het, het gehele seizoen doen. En uh, weer een mooie solide rit. En ik denk uh, als we morgen nog een tandje erbovenop kunnen doen met uh, wat extra energie in de laatste vier rondes te zetten, dan, uh, ja, dan gaat het goed. Wat verwacht je dan van Korea? Heb je dat nog een beetje kunnen zien vandaag, hoe die reden? Nou, het is wel zo dat Lee uh, de meeste rondes op kop doet. En hij heeft nu al twee series gehad waar, waarbij ze allebei uh, tot het gaatje moesten gaan. En dat, uh, ja, dat is toch wel wat zwaar voor hem. En uh, ik, uh, ik moet nog maar zien of hij het morgen ook weet te doen zoals nu. En is het dan net zoals vandaag dat jullie bij de start veel tijd ook willen winnen morgen? Nee, niet per se. We, zijn, we, hebben, in het, we hebben al onze races laten zien dat we het ook juist op het laatste gedeelte kunnen doen. En uh, ik denk dat we klaar voor beide dingen zijn: dat we op het begin kunnen pakken en op het laatst kunnen pakken. En dat zei Koen Verwij. Hij is dus vol zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen heeft ook de bondscoach Arie Koops. Hij is erg tevreden op, let op het woord, de taakuitvoering. We hebben de taken, en met name de sporters, hebben de taken heel goed uitgevoerd. Conform de raceplannen heet dat, die we daarvoor gemaakt hebben. Ook de schakeling naar de halve finale bij de mannen ging heel erg goed. Uh, daar hadden we ook een, uh, een beetje een tijdschema in gedachten... wat we moesten rijden uh, om te gaan winnen. Uh, we wisten ook dat uh, de Polen met 1500 meter rijders het lastig zouden krijgen... als je ongeveer in een uurtijd uh, twee keer dit moet doen. Dan is dat een uh, heftige klus voor 1500 meter rijders. Dat wisten we. Dus we zijn ook hier, net als in de eerste rit, strak begonnen. De eerste helft goed op schema, precies datgene doen wat we hadden afgesproken. De goede wissels, de goede momenten, de goede mensen op kop. En halverwege de rit kon ik gelukkig met drie, vier vingers naar beneden staan. En wisten we dat we goed zaten. Ja, je kwam bijna vingers tekort. Bij de laatste rit zeker, want de, de Polen braken echt. Uh, die reden echt uh, de eerste rit volle bak om gewoon uh, morgen in de kleine finale te komen. Die rijden echt voor brons. Uh, ja, en die wisten dat ze uiteindelijk tegen Nederland niet konden doen. Uh, dus ja, dat zagen we op een gegeven moment halverwege ook. Toen gaven ze het op. Heb je dan niks om op deze races aan te merken op weg naar morgen? Of was het dan nog wel iets waar je hem toch een beetje nog aan moet schaven? Nou, dat hangt er vanaf wat ik straks allemaal terugzie op de beelden. Van alle races maken we beelden. We hebben analyses van iedere 200 meter. Dus ik weet ieder stukje wat ieder individu gereden heeft met welke tijd. Nou, die analyses die gaan we nu eerst maken. En op basis van die analyses en... De analyse van de tegenstanders zullen morgen een nieuwe strategie en een nieuwe raceplan gaan maken. Op hoeveel procent uh, reed deze mannenploeg nou? En vooral ook Sven Kramer, die de laatste ronde wat minder op kop kwam. Nou, in het begin rijden we toch uh, behoorlijk hard. We proberen hem uh, heel hard weg te zetten. Uh, en dan onderweg zien ze wel aan mij of ze een tandje erbij moeten zetten en door moeten trekken. Of dat op een gegeven moment ook gewoon nou ja, op, op 99%, want je moet het ook niet. En dat weten ze heel goed. Je kunt niet terugschakelen naar 90%. Ik heb vandaag twee coaches gezien die dachten dat ze in een winnende positie lagen. Gaven te veel vingers uh, onder het schema. Dan, uh, op het moment dat je dan in je rust komt en de tegenstander komt nog een keer terug... dan ben je kansloos, want je komt nooit meer in dat ritme. Dus in die coaching zal ik altijd voorzichtig zijn om ze in ieder geval in de goede shape te houden. Dat ze de goede dingen blijven doen en dat ze echt op safe uh, de race uit kunnen rijden. Nederland is nu, de Nederlandse mannenploeg is nu verder dan ze ooit geweest zijn op de Olympische Spelen. In de finale, dus het wordt zilver of brond, uh, maar in de finale tegen Korea. Heb je daar nog een beetje een oog op kunnen houden? Ik bedoel, hoe schat je die in? Nou, dat hebben we aan de tijden kunnen zien. Ze uh, zitten niet zo ver achter ons. Uh, zijn eigenlijk het hele jaar, maar ook vorig jaar al heel gevaarlijk. zijn vaak dichtbij geweest ook. Met, ook met verschillende strategieën. Ook de Koreanen kunnen heel goed analyseren, heb ik uh, gemerkt. Dus die hebben misschien best nog wat in de, in de hoge hoed zitten. Uh, maar ik dus ook te zeggen, als wij echt onze goede taakuitvoering doen... Uh, de mannen zijn echt goed. Fysiek zijn ze goed. Waren ze eigenlijk de afgelopen twee weken ook. Uh, dus we gaan echt, als we de goede taakuitvoering komen... dan kunnen we morgen een hele mooie voorstelling geven. De vrouwen reden ook. Jorien Ter Mos deed daar mee. Die ging snel na afloop weer weg. Um, vooraf zei iedereen Wus "Nou, we kunnen deze race misschien wel een beetje rustig aandoen... om, om uh, Jorien Ter Mos te sparen. Is dat ook zo gebeurd? Ik heb onderweg aangegeven dat de meiden hard moesten beginnen. Netjes openen, goed ook hun taak uitvoeren. En als we de fingers, ze de vingers kunnen zien uh, of ze dan echt aan moeten zetten... of dat ze op dat tempo kunnen door blijven rijden. Nou, dat laatste was het geval... Want we namen halverwege genoeg voorsprong en wisten ook dat de Amerikanen dat nooit in het laatste gedeelte op zouden kunnen halen. Dus uh, ja, we hebben daar een hele goede race gereden. En zijn dit zowel bij de mannen als de vrouwen en ook de teams die we morgen terugzien in deze samenstelling? Dat ga ik pas na mijn analyse doen, omdat ik echt wil zien wat er in 200 meter tijden gebeurt, wat er in de wissels gebeurt. Dus daar wil ik op kunnen anticiperen. En ik wil heel goed kijken naar de tegenstander waar we tegen rijden. Bij de, bij de mannen lijkt me dat wel logisch, toch? Uh, bij de mannen lijkt me dat ook zeer logisch. We hebben twee hele goede races uh, laten zien. Dus uh, ga, ga daar maar vanuit, dat durf ik wel ook dus, zo te zeggen. We rijden daar met Zwenkramer. Met Jan Blokhuizen en met Koen Verwij. En bij de dames ga ik nog even heel goed kijken. Omdat ik ook de gegevens van vanavond... Want Jorien rijdt hopelijk de kwartfinale, de halffinale en de finale. Uh, dus dat is een behoorlijke belasting. Dus daar zal ik wellicht morgen vroeg uh, goed over nadenken. En ook daar rekening mee gaan houden. Oh, dus als er iemand uitgaat bij de vrouwen, dan is dat Jorien ten mors? Dat zijn niet mijn woorden. Ik uh, ga rekening, want je kunt ook in een raceplan kun je iets anders bedenken onderweg wat je kunt doen. En daar ga ik even rustig over nadenken. Weet je hoe vaak je in dit interview, interview de taakuitvoering hebt gezegd? Ik denk zeker vijf keer, maar dat is ook het allerbelangrijkste. Dat wil jij heel graag, hè? Uh, dat zei je gisteren ook. Maar na vandaag kun je toch eigenlijk wel gewoon zeggen... goud en goud en voor niks minder gaan we morgen opstaan. Als we morgen die dingen gaan doen uh, die we moeten doen... Taakuitvoering. En als dat helemaal goed gaat... Ik, ik noem het woord niet meer, hè? Zie je dat? Ik schakel ook een beetje bij. Uh, dan, dan, dan kunnen we morgen iets moois laten zien. Een goede taakuitvoering bedoelt hij. Morgenmiddag om half drie, de ploegachtervolging uh, gaat dan verder. De vrouwen in de halve finale tegen Japan. En de mannen nemen het later in de finale dus op tegen Zuid-Korea.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 All in love van Poco was dat. We krijgen eerst nog het WK in Brazilië. Maar vandaag al kwam het bericht dat Ruud van Nistelrooy... na dat WK assistent coach wordt bij uh, Oranje. Onder Guus Hiddink, die het moet gaan overnemen van Louis van Gaal na de zomer. Arno Vermeulen, voetbalcommentator, goedenavond. Ronald, goedenavond. Wel opmerkelijk, want er is al een assistent dus in feite. Terwijl de aanstelling van Hiddink, tenzij ik iets gemist heb... nog niet eens officieel is. Mm, misschien heb je iets gemist. <laughs> uh, <laughs> nou, uh, even een paar dingen rechtzetten. Van Nisterrooy heeft een aanbod gekregen vandaag uh, van Guus Hiddink. Dat zegt eigenlijk wel genoeg natuurlijk. Uh, om erover na te denk denken om zijn assistent. Dus hij heeft nog uh. geen ja gezegd. Uh, hij gaat erover nadenken. En dan is de kans natuurlijk wel aanwezig dat hij ja zegt. Maar het is eigenlijk allemaal wat snel gegaan. Telegraaf had vandaag... Uh, de primeur goed gedaan. Uh, er is gelekt waarschijnlijk in Zeist. Uh, en vandaar dat Hiddink uh, wat sneller dan hij misschien van plan was... want hij had eigenlijk alleen het idee om Van Nistelrooy erbij te betrekken... en vandaag dus heeft laten weten dat hij hem graag als assistent wil benoemen. Dat is één. Uh, twee, natuurlijk is het al lang zeker... dat Hiddink inderdaad de nieuwe bondscoach wordt. Dat weten we eigenlijk al twee maanden. Alleen de KNVB wil het maar niet officieel bekendmaken... omdat ze die, die hele staf uh, naar buiten willen brengen in, in één keer. Daarom krijg je dat gekke spel, want je vraag is natuurlijk terecht officieel is hij nog niet benoemd als bondscoach, maar we weten dat hij al heel lang bezig is om zijn team te vormen. Dat er dus geen enkel vraagteken is dat hij wel de opvolger van Van Gaal wordt. Ja, uh, hoe, hoe groot acht jij de kans dat Van ja zegt? Oeh, uh, groot. Uh, ja, eerst dachten we dat het zo'n type was... die we misschien in de voetballerij niet meteen terug zouden zien. Hè? Hij ja. ging met pensioen bij Malaga. We hoorden even niets van hem. Hij bleef nog een jaartje lekker in Spanje wonen. Ja, wie zou dat niet willen? Toen kwam hij terug, de kinderen moesten naar school. Hij kreeg contact met PSV. Hij ging stage lopen bij de jeugd van PSV. Dat is dan vaak het begin. En dus was de interesse wel gewekt. Hij ging bij de NOS wat analyseren... bij uh, Champions League wedstrijden. Dus hij kwam toch eigenlijk na een jaar wel weer terug in de voetbalwereld... Um... En als dan het Nederlands elftal jou vraagt om assistent bondscoach te worden... en hij heeft een goed contact met Hiddink, die twee kennen elkaar goed, ook van, van PSV natuurlijk... ja, dan is die kans wel groot, dan volgens mij voel je je dat toch wel een beetje vereerd. En het is ook wel heel leuk om met de beste spelers van Nederland uh, te werken. Dus ik denk dat die kans wel groot is, ja. Ja, Hiddink heeft dat in het verleden wel vaker gedaan, hè? Oude internationals bij betrekken, uh, die toch uh, wat training betreft nog geen ervaring hadden. Dat klopt. Uh, heeft hij zeker gedaan in zijn periode in 1998. Uh, met Koeman onder andere. Uh, maar de huidige bondscoach klaagt over één ding. Louis van Gaal. Dat je bijna niet kan trainen met internationals. Dat wisten we wel al een tijdje. Uh, maar dat is natuurlijk ook echt zo. Je ziet ze een paar keer per jaar. Dan heb je een paar trainingen. Ja, daar leer je die voetballers niet voetballen. Dat leren ze toch bij hun, bij hun club. Dat is niet het belangrijkste, denk ik. Dat je als bondscoach of assistent bondscoach moet kunnen beheersen. Het is veel belangrijker dat je zelf gepokt en gemazeld bent in de internationale voetbalwereld. Nou, dat is van Nisteroy. Daar kan geen twijfel over zijn. Top in Engeland gespeeld, in Spanje, in Nederland, in Duitsland, eh, internationaal eh, gepresteerd. Dus dat heeft hij al mee. Het voordeel daarvan is, is dat jonge spelers natuurlijk eh, die een veel bij Nelsen Elftal betrokken zijn. En zeker straks op weg naar uh, Frankrijk. Hè, dan is het Elftal weer verjongd, mag je aannemen uh -huh. naar het WK. Dat die opkijken tegen iemand als Van Nistelrooy. Dat ze heel veel dingen van hem willen leren en willen aannemen. Ja, en zo'n type zoekt, uh, zoekt Hiddink. Hiddink zoekt absoluut altijd grote namen in de voetbalwereld. Jongens die eigenlijk net gestopt zijn. Uh, die op weg zijn om trainer te worden. Dat is bij hem ook het geval. Uh, ja, en het is eigenlijk ook wel weer mooi om te zien. Hè. We hebben Danny Blind. Ook daarvan mogen we aannemen dat hij dus de eerste assistent wordt van, uh, van Guus Hiddink. Iemand met een Ajax-verleden, toch vooral. Van Nistelrooy is Brabant, is PSV. En het verhaal gaat ook dat er echt nog een derde man bij komt. En dat zou dan iemand uit het Rotterdamse moeten zijn. Iemand met een Feyenoord-achtergrond. Dus dan heeft hij ook wel het land daarin uh, goed afgedekt. En dat betekent ook wel dat de steun die je breed zoekt er dan, uh, er dan is... Uh, dus het is nog even wachten wie dan die derde zal worden. Maar bijvoorbeeld uh, Giovanni van Bronckhorst mm -hmm. zou iemand kunnen zijn... Hè, die heeft het al eerder gedaan... die uh, wel de papieren heeft om ook in dat rijtje te horen. Blind van Nistelrooy van Bronckhorst. Dat zou natuurlijk best een mooi supertrio kunnen zijn. Ja, wat betekent dit voor de, de andere leden van de huidige staf? Ja, Patrick Kluivert heeft zelf al eerder aangegeven... dat hij wil vertrekken, dus die uh, gaat, gaat weg. Die wil een andere uitdaging aan. Die wil misschien met Louis van Gaal mee. Um, er is veel interesse, vooral vanuit Engeland, uh, voor Van Gaal. Dat weten we. Tot een Hotspur. Manchester United wordt nu genoemd. Als het met Mois niet goed zou aflopen... dat kan zomaar gebeuren, uh -huh. zou Van Gaal zijn opvolger kunnen worden. Um, Kluivert is in ieder geval geïnteresseerd om mee te gaan. Dat is natuurlijk aan Van Gaal om dat te doen. In principe is er ook nog wel steeds... Um, een standpunt van Danny Blind... dat hij officieel uh, het openhoudt... omdat ook hij misschien met Van Gaal mee zou kunnen gaan. Uh, hij kan sowieso meegaan, maar of hij dat zou willen. Uh, maar oké, okay, uh, uh, hij zit in een positie dat hij twee kanten uit kan. Hij kan... Of met Hinink bij Nel zelf te gaan werken. of eventueel met vergaal naar het buitenland. Ja. Um, dus uh, daar liggen wel mogelijkheden. En ja, Kluivert zou dus misschien ook wel met vergaal mee kunnen. Ja. Um, Arno, we hebben nog heel kort voor uh, een, een berichtje uit Engeland. Wayne uh, Rooney tekent bij bij Manchester. Uh, voor 85 miljoen pond in 5,5 jaar. Uh, dat is uh, 300.000 pond per week. Nee. nee, dat valt best mee. Hè? Is dat niet een beetje overdreven voor Rooney? Dat is zeer overdreven. Hij is 28. 20 jaar uh, heeft dit je 11 doelpunten gemaakt in het, hele, in het hele seizoen. Natuurlijk is Rooney een goede voetballer. Daar is geen twijfel over. Maar niet zo goed als Van Persie. Ze zijn alleen doodsbang bij Manchester dat het elftal uh, afkalft. He, ze hebben problemen genoeg. En dat ook nog Rooney, want die heeft officieel een tijdje geleden gezegd... dat hij dat zou willen vertrekken, dat hij inderdaad weg zou gaan. En daarom, onder die druk, wordt er nu wel een idioot bedrag betaald voor ja. Rooney. Dit is echt veel en veel te veel. Eigenlijk is het wel een beetje misselijkmakend als je dat zo, uh, als je dat zo leest, zo'n bedrag. En zo mag niet. Noemen. bedankt Arno of In het ijshockeytoernooi we gaan weer terug naar Sochi werden de halve finale gespeeld. Twee duels die niet hadden misstaan als finale. Zweden-Finland en de Verenigde Staten tegen Canada. Aangeschoven is Ronald van Dam. Ronald, heb je genoten? Dat sowieso, want het zijn gewoon de beste ijshockeyers ter wereld. Ja, die jongens spelen allemaal in de Noord-Amerikaanse profcompetitie in de NHL. Dus ja, beter gaat het niet worden. Nee, het waren twee goede wedstrijden. Uh, laten we het eerst over de wedstrijd van vanavond we hebben. De tweede, Canada tegen de Verenigde Staten. De finale van vier jaar geleden. Twee teams die elkaar door en door kennen. Want ja, je zei al, allemaal spelers uit de NHL. Dus ze komen elkaar eigenlijk ja, om de zoveel weken allemaal tegen. Ja, je hebt bijvoorbeeld Jonathan Thieves en Patrick Sharp van de Chicago Blackhawks. Die moesten tegen hun lijnmaatje Patrick Kane. Die speelt dan voor Canada. Dus uh, ja, zo, zo, zo verschillend is het. En tegelijkertijd, wat je zegt, ze kennen elkaar van haven tot gort. 1-0 voor Canada, dat stond het al vrij snel. En dan, ja, dan zie je een heleboel kansen, een heleboel schoten, maar geen goals meer. Dat is wel opvallend. Ja, ook al omdat die, uh, die ijsvloer is eigenlijk vijf meter breder dan ze gewend zijn in de NHL. Dus je zou zeggen, nou die jongens hebben veel meer ruimte. ruimte om, uh, lekker ja. je techniek uh, uitproberen. Uh. Maar die spelers zijn er zelf ook, het is toch alweer onwennig voor ze. En op een of andere manier hebben ze dan toch weer de neiging om het spel kleiner te maken. En, maar aan de andere kant ja, twee geweldige goalies. Jonathan Quick bij Amerika, uh, Corey Price bij, uh, bij uh, Canada. Die hielden eigenlijk alles eruit. Behalve dat, uh, die ene puck die van de richting werd veranderd door Jamie Ben. En Amerika had ze graag gewild, hè? Oh. <laughs> Na de vorige keer. Ja, er was zelfs een videofilmpje verschenen op internet waarin ze echt heel strijdvaardig zeiden: wij gaan nu een revanche nemen voor vier jaar geleden. En trouwens ook voor 2002 in Salt Lake City toen ze ook van de Canadezen verloren in de finale. Ja, ze wachten er al op sinds 1980. Hè? Sinds de Miracle On Ice hebben ze geen goud meer gewonnen op de Olympische Spelen. Canada um, wel terecht finalisten? Ja, uh, ook al scoorde Amerika in het hele toernooi makkelijker, overtuigend gewonnen van de, ja, Tsjechië maar in tegen de kwartfinale. Ploegen natuurlijk, nou, ja, Tsjechië, dat zijn geen koekebakkers, Die jongens uh, spelen toch ook uh, bijna allemaal wel in de, in de NHL. Uh, Canada is soms wat moeizaam, maar ja, ja, zoals je dan vandaag ook wel ziet, het zijn natuurlijk wel gewoon geweldige ijshockeyers en ze vinden zelf natuurlijk de, de uitvinders eh, van de sport, roepen ze over zichzelf. En ja, uiteindelijk over deze hele wedstrijd gezien kan je zeggen dat ze, dat ze de beste ploeg waren. Wat zijn dit keer de grote sterren bij Canada? Uh, nou, ik zei al, ik zei al uh, de, de goalie, uh, Corey Price, vind ik een hele, hele goede, uh, goede speler. Uh, als, ik dat, uh, als ik dan even het lijstje van, uh, van die mannen erbij uh, pak en er doorheen loop. Ik vind uh, uh, Jeff Carter speelt een heel goed toernooi. De man is natuurlijk, maar hij komt niet helemaal uit de verf, Sidney Crosby. Aan de andere kant, dat drukt hij ook niet in goals uit. Dat gaat natuurlijk ook om, als er gescoord wordt en jij staat op het ijs, draag je je ook bij. En ja, het is natuurlijk wel de captain van een team. Hij wacht nog steeds op zijn eerste goal, maar ja, misschien doet hij dat wel weer in de finale. Maar die, die hele ploeg loopt over van. De kwaliteit. Shay Weber, een hele goede verdediger. Patrick Sharp, fantastische aanvallen van de Chicago Blackhawks. Ja. Jonathan Tiefs van de Chicago Blackhawks, uh, nou, Corey Perry van Anaheim. Uh, daar zitten, zitten echt gewoon geen slechte spelers tussen. We gaan naar de anderhalf finale. Dat was de finale uit Turijn in 2006. Zweden tegen Finland. Zweden won dit keer. Uh, terwijl Finland eigenlijk behoorlijk wat indruk had gemaakt, onder andere tegen de Russen. Ja, misschien wel een beetje hun kruid uh, verschoten. Er kwamen wel met 1 0 voor door de goal van uh, Oli Jokinen. Uh, Eriksson maakte gelijk. En ja, ik vind wel, Zweden speelt zonder een uh, aantal belangrijke spelers. Uh, Zetterberg, een captain is naar huis. Uh, de ene Sedin, uh, die is uh, niet meegekomen, die is geblesseerd. En ook Fransen ontbreekt. Maar ze hebben wel, ik denk, de beste verdediger van de NHL. Uh, Erik Karlsson van de Ottawa Senators, die de beslissende goal maakt. Dat schot zo ongelooflijk het hard. En hij scoorde al voor de vierde keer dit, uh, dit toernooi. Dus hij heeft vier goals, vier assist. Dat is voor een verdediger acht punten in zo'n toernooi ontzettend veel. Dus ja, dat is wel een hele goede speler. Zweden is altijd degelijk. Is dat ook nu hun kracht? Ja, ja, weet je, het zijn gewoon fantastische ijshockeys. Dat zijn ze natuurlijk al heel lang, dat weten we. Ik bedoel, er wordt op niveau geijshockey. Ook al die jongens spelen in de NHL, Vergeet Vergis niet, glad dat ze er één bij hebben die in de Zweedse competitie speelt. En de rest ook allemaal gewoon prof in, in Noord-Amerika. Uh, ja, dus als, je, als we vooruit kijken naar die finale... Ja, dat, dat Zondag is middag, voor, uur. Is, een, is wel een hele mooie match-up. En dat hebben die Canadezen nog niet zomaar gewonnen, hoor. Ik bedoel, die Zweden, dat is ook gewoon een geweldige uh, ijshockeymachine. Dus ja, het is er wel eentje om eens even lekker voor klaar te gaan zitten. Rond van Dam bedankt. De medailles in het shorttrack kwam al een bod. Maar er gebeurde natuurlijk meer vandaag. Voor Duitsland liep de slalom bij het Alpine skiën voor vrouwen uit op een grote teleurstelling. Want het was niet de Duitse favoriet die won Maria Heuvel riesch Nee, het was goud voor Michaela Schifrin. 18 jaar is ze pas uit de Verenigde Staten. En volgens de Amerikaanse zender ESPN... is dit nog maar het begin van een grootse carrière. Schifrin is just remarkable. 18 years old, the youngest ever Olympic champion in the slalom. Such composure, such poise, and this is just the beginning of what many people expect to be one of the greatest careers, not just in American alpine skiing, but considering her talents and her maturity at this stage already, one of the great alpine careers perhaps of all time we're witnessing the dawn of, if you will. Sheffrin is met haar 18 jaar dus de jongste Olympische kampioen... Op dit onderdeel uit de geschiedenis, het onderdeel slalom. Nog een bijzonder verhaal, de vrouwen uit Oekraïne wonnen het goud... op de 4x6 kilometer biathlon. Bij de persconferentie vroeg de ploeg om een minuut stilte... voor de mensen die de afgelopen tijd omkwamen bij het geweld in hun land. Het zilver was voor Rusland, Noorwegen pakte brons. Geen verrassingen bij het curling, het goud voor de Canadese mannen... nadat gisteren de Canadese vrouwen ook al het goud hadden gepakt... Groot-Brittannië was geen partij voor de mannen in de finale. Het werd 9-3. Vooraf was in de Britse media geklaagd over het echt waar... het agressieve spel van de Canadezen, maar dat wordt door de Canadezen niet eens ontkend. When you're a Canadian curler, you have to fight like crazy in order to get here. There's a handful of teams that could be here representing Canada right now. It's a, it's a dogfight in Canada to get to this point. Um, they named their team four years ago, so it's just it's a battle in Canada, and you know that's one of the reasons why we're so Curlen is als een hondengevecht, zegt deze curler. Dat komt door de moordende concurrentie in Canada. Er zijn daar veel meer goede curlers die naar de Spelen willen. En dan krijg je dus een scherpe team. De Britten moesten dus genoegen nemen met zilver, Zweden pakte het brons. In het freestyle skier was er ook Canadees succes. Zowel het goud als het zilver voor Canada. Namelijk Marielle Thompson en Kelsey Surfa. De Zweedse Anna Holm pakte het brons en dan de medaillespiegel. De leider is Noorwegen, net als gisteren, met 10 gouden plakken. Nederland heeft de zesde plaats behouden. Zes keer goud. Rusland, Canada en de Verenigde Staten volgen Noorwegen trouwens met negen keer goud. Dus dat wordt nog spannend de komende dagen. Vooral als wij twee keer goud zouden pakken. Nog even terug naar het voetbal van vanavond. ADO zit in de lift. Vanavond werd met 3-2 van de Eagles gewonnen. En ADO neemt zo steeds meer afstand van de onderste plaatsen. Het gaat duidelijk beter onder de nieuwe coach Henk Vrezen. Jeroen Elshoff praat met hem. Het moet niet gekker worden met jou? Nee, ja, met, met ons, want... Uh... Ja, als je dit soort wedstrijden ook gaat winnen... waarin uh, het eigenlijk toch beide kanten op kan uiteindelijk. Nou, zeker na de 2-1 en zeker na de 3-2. Ja, iedereen heeft het toch, uh, want daarom zeg ik jou... over het henk vreese effect nu, daar, daar is geen ontkomen meer aan. Nee, nee, ja. Ik denk, uh, ik denk dat de jongens uh, ook op dit moment het besef hadden... zoals het besef bij mij ook was. En, uh, en, en, je, en je ziet dat dat... Uh, het kan twee kanten op. Het kan verlammend werken... of het kan je een, een bepaalde kick geven. En vooraf had iedereen het een beetje over de uitspraken die jij had gedaan. Uh, het hoefde niet mooi, het moest gewoon uh, dichtgetimmerd worden. En uh, in ieder geval de nul houden en dan maar zorgen dat je misschien één goal maakt. En dan sta je na elf minuten op een 2-0 voorsprong. Dan moet je toch ook verbaasd hebben? Nou ja, daar was wel, wel iets van ongeloof. Maar goed, uh, ook bij de tegenstander. En ik denk dat we daarin uh, na die fase er veel te weinig uitgehaald hebben. Want je weet, uh, het was voor ons zeg maar, ook wel iets nieuws, 2-0 voorsprong. Dat hebben we niet heel vaak gehad. En, uh, maar ja, en nogmaals, ik denk dat we daarin uh, wat rustiger moeten zijn in balbezit, wat zuiniger. En dan echt gaan loeren op je kansen, het uitspelen. En, uh, en ja, dat hebben we nagelaten. Ja, want had je niet zoiets na die 2-0, en dat is dan niet het vooraf bedachte spelplan, van misschien moeten we wel vol jacht naar een derde, want dan weet je zeker vroeg dat je, dat je klaar bent vanavond? Nou, dat was, dat was ook zeg maar, de tactiek. We hadden niet gerekend op een 2-0 voorsprong. Maar we hadden wel besproken van als we een 1-0 voorsprong hebben... Dan moet je gewoon op zoek naar de tweede. We hebben al te vaak dit seizoen gehad dat we hem, dat we hem tegenkrijgen. En, en ook nu weer, zeker de eerste goal, dat was echt onnodig. De tweede is gewoon een kwaliteit van Kolder. Na de 3-1 van, van Alberg zijn zij het eigenlijk helemaal kwijt. Dan, dan komt die 3-2 toch nog uit de lucht vallen. En dan is, het, uh, ja, dan is het echt mannenvoetbal, zeg maar. Ja, kijk, de 3-2, uh, dat, dat, dat, zijn, dat zijn doelpunten die kunnen vallen. Uh, daarvoor doen we het gewoon uitstekend. En, uh, maar ja, dan weet je, dan komt de, de spanning er echt op. Maar daar waar ze tot voor kort uh, dat lieten lopen... Ja, hebben ze vandaag duidelijk uh, laten zien dat het uh, mannen zijn. De weg is nog lang. Je, je hebt nu wel 27 punten. Um... Nou zeggen trainers vaak, we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Maar heb jij in je achterhoofd een puntenaantal dat genoeg zou moeten zijn... op basis van bijvoorbeeld het verleden? Nee, nee, eigenlijk niet. Want gezien de resultaten die we hebben gehaald... tot nu toe waren heel wisselend tegen de topploegen. Wat meer dan eigenlijk de ploegen die dicht bij ons staan. Uh, ik heb altijd begrepen, 34 punten zou voldoende zijn. Volgens mij is dat dit seizoen dan ook niet aan de orde. Dus wat dat betreft ben ik opgehouden met, met rekenen. Ik, uh, ik reken op de volgende wedstrijd op uh, volledig inzet. En dan kan je de punten halen. En aan het einde zien we wel of dat voldoende is of niet. In ieder geval is, uh, is de goede route ingezet. Dat kunnen we toch wel concluderen, of niet? Ja, we zijn, we zijn goed op weg. En uh, Kijk, we hebben dadelijk weer een lastige tegenstander. Om, nogmaals, het eentje die ook redelijk dicht bij ons staat. Hoewel zij nu al een behoorlijke voorsprong hebben. Maar, uh, maar dat is ook een tegenstander waar, waar we heel graag van willen winnen thuis. Je bent in ieder geval weg uit de degradatiezone, voor nu? Ja, maar het, is, het, is, het kan allemaal tijdelijk zijn. En, uh, maar goed, we, we hebben nu uh, zeg maar, uh, de wind mee. Althans, we hebben de zeilen iets bijgesteld. En... Uh, ja, dus hopen dat we dat, dat vol kunnen houden. En je hebt gezien dat ze vandaag ervoor gaan... en ervoor vechten tot de laatste minuut. Dus wat dat betreft hebben we wel goede hoop. Henk Vreze, de trainer van Ado, dat met 3-2 van de Eagles won. Zondag is er twente Feyenoord en de zondag erop Feyenoord-Ajax. Belangrijke weken dus voor de Rotterdammers. Han Kok praat erover met de trainer Ronald Koeman. Ja, Ronald, eigenlijk is het heel simpel hè, de komende twee weken. Uh, winnen van Twente, winnen van Ajax en je doet weer helemaal mee. Ja, ik geloof niet dat het uh, zo simpel zal zijn als jij uh, het brengt. Maar ja, oké, okay, uh, we weten onze plek. En we weten, als we nog iets willen... dat we zeker de komende twee wedstrijden minimaal vier punten moeten halen. Ja, cruciaal, zie je het ook zo? Cruciaal? Ja, weeken? maar cruciaal is het voor iedereen. En, en nog cruciaaler is voor als je niet bovenaan staat. Maar dat geldt voor ons, dat geldt voor Twente, dat geldt voor Vitesse. Ja, en, en het begint bijna een trend te worden... dat je iedere week hoort dat het cruciaal is. Nou ja... Het zijn zo. Ja. Wat je over de wedstrijd van uh, zondag kan zeggen is jullie moeten, maar Twente moet natuurlijk ook. Wat voor wedstrijd zal dat uh, opleveren? Wat denk je? Nou, ik vind ons wel twee ploegen die, uh, die altijd van zichzelf uitgaan. Een bepaalde speelwijze hebben. Nou, en dat is redelijk uh, duidelijk bij FC Twente. Zowel als ze de bal hebben, maar ook zeer zeker als ze de bal niet hebben. Nou, en daar, daar kijken wij naar en daar proberen wij hun pijn te doen, maar we denken hun, hun pijn te kunnen doen en het zijn twee ploegen die altijd spelen om te winnen. Dus ik verwacht in dat opzicht wel een aantrekkelijke wedstrijd. Wat vind je voor Twente? Ja, goed. Zit goed in elkaar. Uh, goede organisatie. Uh, ja, en een uh, Tadic in, uh, in grote vorm. En uh, de beste speler van deze competitie. Vind jij ze echt een echte kampioenskandidaat? Ja, vind ik wel. Zullen het zelf, uh, wat ik ook uh, zo af en toe zie en hoor en lees... Uh, Willen zichzelf daar niet uh, neerzetten. Maar als jij uh, weet wat ze kunnen doen als club zijnde en, uh, en dit soort spelers zoals Tadic kunnen halen. Ja, in mijn optiek moet je dan niet tevreden zijn met, uh, met de vierde plek, omdat je dan Europees voetbal gaat spelen. Dan moet je voor het allerhoogste gaan en dat bewijzen ze tot nog toe ook in de competitie. Zie je jezelf ook nog zo als kampioenskandidaat? Nou, nee, minder. Wij staan zeven punten achter uh, nummer één. Dus ja, dan heb je in dat opzicht weinig te vertellen. Ronald Koeman, laten we even kijken wat er in de eerste divisie gebeurde. Eindhoven won van de koploper Dordrecht, het werd 3-2. VVV Excelsior 0-2. Volendam MVV 0-1. Fortuna Sittard Jong Twente 4-1. En een bos Almere 1-0. Dordrecht gaat met 54 punten nog wel een kop. gevolgd door Willem II met 50. Willem II heeft zijn wedstrijd minder gespeeld. VVV is derde met 48. Dan Eindhoven met 47. En Excelsior met 46 punten. Morgen is het de voorlaatste dag van de Spelen, een beetje een Nederlandse dag. In de ochtend de snowboarders, uh, Nicoline Sauerbrei en Michel Dekker in de herkansing, nu op de parallel reuzen slalom Smiddags het schaatsen, finales van de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen met grote kans op tweemaal goud voor Nederland. En in de vooravond stapt Erwin van Kalker, Edwin van Kalker met zijn team in de viermansbob voor de eerste twee runs. Thijs van de Brink doet zo met het oog op morgen. Radio Olympia is terug om twee uur morgenmiddag. En het is vandaag 21 februari. De veertiende dag van de Olympische Spelen. Laten we nog één keer terugkijken. De laptop gaat dicht. De uh, papieren gaan in de tas. En ik heb een, nou, een uur om bij de short track te komen. Dat gaat wel wel. Eerste positie nog steeds voor Big Air Mar. En nu is dan de zes en een minuut van de wagen begonnen. Gelijke valpartij. Ze overleggen en schudden hier de hand van Team Canada. Sportief. Oh, Kazachstan speelt gelijk een rol en er moet afgetikt worden. Wat een begin van deze finale. Nederland laat zich ringen horen, want er was een aanvaring en Nederland ligt op de grond. Mariel Thompson voor Kelsey Serra en Anna Holmloen. Het is uh, imposant als je de Nederlandse sneltrein voorbij ziet blazen. Deze trein gaat wat sneller dan de Vira. En de Nederlanders gaan zo meteen misschien nog wel de Nooren of de Polen inhalen. Dat zou toch echt... Heel erg verschrikkelijk zijn. Als dat, als dat zou gebeuren. Nou, het zou mooi zijn voor de Nederlanders. Maar die Polen, waar gaan zij zich mee bezig? Zo sta je aan het begin van een finale. die een historische finale moet worden. En zo lig je op de grond. Schifrin is just remarkable. 18 years old. the youngest ever Olympic champion in the slalom. Wat een gemak, wat een overmacht, zegt Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Koen Verwij. Nee, kijk achterom, Jan. Nou. Ik zie dat jouw maar er ook bij ligt. <laughs> Dat het nu, vandaag moet gebeuren. En hopelijk zet zij het land in vervoering. Het land geplaagd door die vele politieke onlusten. Ja, ze storten nu één voor één zoals op het ijs. Daan maar helemaal moe gestreden. Helemaal moe gestreden. Wat een finale, goeie dag zeg. En wellicht dat dit resultaat, ook al gaat het slechts om sport... ...toch nog tot veel blijdschap in Oekraïne leidt. is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Trostkamer Breed gaat op tournee. Morgen live vanuit het Nieuwscafé in Groningen.